8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op meerdere plekken in Utrecht... hebben voetbalhooligans gisteravond laat met elkaar gevochten. Onder meer in de wijk Ondiep was het erg onrustig. Tientallen mensen gooiden met zwaar vuurwerk en terrasmeubilair. Volgens omwonenden ging het om aanhangers van Feyenoord... Ado Den Haag en FC Utrecht. Rond middernacht liepen supporters over de A12. De snelweg bij Utrecht werd daarom korte tijd... in beide richtingen afgesloten. Twintig mensen zijn aangehouden. In Canada is 2 miljoen euro ingezameld voor het verongelukte jeugdijshockeyteam. Tienduizenden mensen hebben geld gedoneerd aan de getroffen families. De ijshockeyers waren op weg naar een wedstrijd toen de bus waarin ze zaten op een vrachtwagen botste. Vijftien inzittenden kwamen om het leven, veertien mensen raakten gewond. Voor de tweede keer dit jaar heeft er brand gewoed in de Trump Tower in New York. Daarbij is een bewoner om het leven gekomen. Het vuur woedde in zijn appartement op de vijftigste verdieping.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 Ze kwamen om het leven toen een kampeerbusje gisteren opzettelijk op hen inreed. De bestuurder schoot zichzelf daarna dood. Het motief van de man is nog onduidelijk... maar gisteren werd al gezegd door de Duitse politie... dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme. De Braziliaanse oud-president Lula zit in de gevangenis. Hij moet een straf van 12 jaar uitzitten wegens corruptie... Gisteravond gaf Lula zich over aan de Braziliaanse politie. Dat wilde hij al eerder op de dag doen... maar hij werd toen tegengehouden door duizenden aanhangers... die zich rond zijn verblijfplaats hadden verzameld. Oud-president Lula vecht zijn veroordeling nog aan. Venezuela maakt een einde aan de grensblokkade... van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken... tijdens een bezoek aan Caracas afgesproken... met de Venezolaanse regering... Begin dit jaar sloot Venezuela de grens... om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan. Minister Blok heeft nu toegezegd... dat die smokkel actiever zal worden bestreden. PSV kan volgende week tegen Ajax landskampioen worden. De Eindhovenaren werkten in Alkmaar tegen AZ een 2-0 achterstand weg... en wonnen uiteindelijk met 3-2. Sparta won thuis met 3-2 van VVV. Nakbreda versloeg Vitesse met 1-0... En Rode JC won voor de derde keer op rij. Tegen PECs werd het 3-2. Het weer, opnieuw een warme dag, maximaal 18 tot 22 graden vanmiddag. Het oosten krijgt dan de meeste zon. In het westen is meer hoge bewolking. Morgen opnieuw geregeld zon, maar wel een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Paula Morisson Bekker. Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in het Rijksmuseum Twente. Paula. Ik ben even naar buiten gelopen bij Stadzicht samen met uh, natuurmonumentenboswachter Luc Hogenstein. Luc, goedemorgen. Goedemorgen Menno. Uh, mensen kunnen. Je, onze televisiekijker kan jou kennen van de, de geweldig mooie uitzending die we maakten met jou een uh, paar weken geleden hier bij het Naardermeer. Met een fenomeen in Nederland inmiddels geworden. Maar nu weer even op de radio. En wij staan bij de fietsenstalling. En wij kijken naar de kerkuilenkast. En uh, weinig leven in de brouwerij momenteel. Hè? Ja, dat zou je denken. Maar waarschijnlijk hebben we echt heel goed nieuws. Want de, deze kast hangt er nu vier jaar. En er heeft nog nooit een kerkuil in gebroed. Oh, maar we zien nu uh, ja. bij een andere kast... Uh... De huismus. Een mus, hè? Ja. ja, dat is ook mooi, want daar zat eerst een spreeuw bij. Maar er zaten ook twee huismussen bij. En die twee huismussen hebben de spreeuwen uit de kast weten te verjagen. En hebben deze kast nu ingepikt. Ja, ja. En, en, is, het, het en kun je, is dit mannetje, vrouwtje? Mannetje, denk ik. Dit is het mannetje, ja. ja. Mannetje zit in de opening van de kast. Hangt aan de, de ronde opening van de kast. Kijkt een beetje rond... Uh... Want jij zei, ze hebben deze kast overgenomen. Denk je dan dat er nu al eieren zijn? Het zou wat aan de vroege kant zijn. Ze zijn nu echt het nest aan het bouwen. Maar het, het kan zijn dat de eerste eieren er wel op komst zijn. Ja. Jo, hoort hem nu ook? Cheepen, chirpen. Komt hij ja. over ons? Ja, gaat hij... Die... Nu gaat hij vlak bij de kerkuilenkast zitten. Pas je op, jongen. Want er zit een kerkuil twee meter verderop. Vanmorgen, toen ik hier aankwam, Luc, om uh, kwart of zes, half zeven... dan uh, kom ik hier altijd heel zachtjes aanrijden... Gaat hij even elektrisch. En dan uh, zonder geluid, uh, autoraampje open. En dan, toen hoorde ik de geluid in de kerkuilenkast. Een beetje geknak ge ge of geknik. Ge wat, wat is dat voor geluid? Dat zijn één of twee volwassen kerkhouden die daar tegen elkaar aan het babbelen zijn. Een soort contactroepjes zijn dat. En ik stond hier een paar weken geleden, of het is het anderhalf week geleden ook, s'avonds. En toen hoorde ik ze heel zachtjes tegen elkaar blazen. Dus ik denk dat er twee kerkhouden in de kast zitten. En dat zou betekenen dat we voor het eerst misschien een bloedgeval hier gaan hebben van de kerkhouden. Oh, dat is nog, want ik weet nog wel, vorig jaar hebben we... Oh, nu gaat de mus weer bij een andere kast, ja. nog dichter bij de kerkel, ja. En nu zit hij op een, en wat voor kast is dat? Ook een nestkastje? Ja, het is ook een spreeuwkast, maar zo te zien heeft deze huismus ook interesse in deze kast. Ja. Ja, leek, we, even, we luisteren nog even naar hem. Ja, je hoort hem lekker chirpen. Ja. Um, de kerkijl dus. Vorig jaar heb ik hem hier ook gezien. Dan zagen we hem ook nog wel eens in de fietsenschuur uh, zitten. Maar toen is er dus niet gebroed. Nee, toen is er niet gebroed. Het is steeds één ja, solitair mannetje waarschijnlijk, steeds geweest wat hier zat. Maar nu zitten er twee. Ja. ja. Um, een paar weken geleden liepen wij hier ook rond. Toen keken we ook in de fietsenschuur. Toen vonden we braakballen. Ja. Uh, heeft het nog zin om nu nog te gaan zoeken? Uh, we kunnen even gaan kijken of er wat ligt. Maar ik denk dat de kans niet zo heel groot is. Want uh, stelt dat een kerk al daar gaat broeden in die nestkast. Wat ze dan doen is een zachte bekleding maken op de bodem van die nestkast. En dat doen ze door braakballen in de kast achter te laten. Dus ze maken een zacht tapijtje van braakballen... waar de eieren en de jongen dan lekker op kunnen gaan zitten. Heerlijk. Uh, nou, laten we even naar binnen lopen. Oh, dat is wel heerlijk. Ja, de mus kijkt, uh, kijkt wat we aan het doen zijn. Uh, dat is dus een beetje ook wat de ijsvogel doet. Hè? Want die braakt ook uh, visres en, en uh, op om een, een zacht bedje te maken. Ja, het is hetzelfde idee inderdaad. Um, we komen binnen. Heel veel poep. En één rond kogeltje. En dat is een hele verse. Moet je voelen hoe zacht die is. Die is u net neergelegd. Oh ja, zeker. Weet ja, inderdaad. Van. Heel donker ook. Ruikt nou ruikt eigenlijk... nog niet zo heel veel. Beetje dode muis ja. aan, dus. <laughs> um, ja. dus dit is een, een kleffe bal ja. Die valt dan ook nog niet te, te, te pluizen, of wel? Jawel, we kunnen wel uit elkaar halen ja? om te kijken of er wat in zit. Maar het is, het is wel aardig, want dit is de eerste braakbal die ik in drie weken tijd vind. Het is ook een heel kleintje, normaal zijn ze echt aanzienlijk veel groter, drie keer zo groot als dit. Nou, ik zou zeggen, bewaar hem heel even, ja? die, die kleffe bal. Okay. Uh, dan gaan we hem zo rek, want we gaan nog wat meer dingen bespreken met jou hier. Omdat de lente nu echt uh, is losgebarsten. En dan, en dan ga je straks even die bal uh, uitpluizen. Ja. Dat, uh, dat is wel leuk. Maar dus de eerste in drie weken, dus weinig, uh, weinig braakballen. Dus dat betekent dat hij dat binnen aan het braken is ja. en een nest aan het bouwen. Dat er dus een tapijtje wordt gelegd van verse braakballen waar de jongen en de eieren in kunnen gaan liggen. Dat is alvast goed nieuws. Dankjewel, Luc. Ja, Lente uit zijn voegen. Uh, Hier buiten praat ik verder met Luc Hoogestein... over alles wat rondvliegt en wat er, uh, wat er bloeit. Uh, in aanloop naar onze Vroege Vogels-TV-uitzending... van aanstaande vrijdag over de Maasduinen in Limburg... horen we alvast verslaggever Merlijn Snijders... over de Kamsalamanders al daar. Voor de camera's van Beleefde Lente... vliegen de Havik en de zeearend elkaar in de haren... op een nest waarin nu al drie Havikseieren liggen. Sensationele beelden. En interessant onderzoek van Catharina Riebel in het verleden zongen er veel meer vogelvrouwtjes dan nu. Uh, Luc, wij zijn een beetje... dat, dat dus allemaal zo direct hè, dit komende uur. Uh, Luc en ik lopen hier nog rond. We hebben de fietsenschuur even achter ons gelaten. We lopen richting het botenhuis nu. Een uh, kwikstaart, hè? Er zit een witte kwikstaart op het dak. Die zit naast het ooievaarsnest. En je zou denken, er komt een ooievaar op dat nest. Maar het is altijd zo dat uh, er al volgens mij drie of vier jaar op rij... een witte kwikstaart in dat nest broedt. Ja. <laughs> Soms zelfs samen met een wilde eend. Oh, ja. samen? Ja, er zit een wilde eend, die zit bovenop in het nest. En aan de onderzijde van het nest, daar zit dan de witte kwikstaart. Dus uh, wow. het is een soort van uh, timesharing van het, uh, ja. van het nest. Want dat nest, dat uh, staat hier nu een jaar of vier, vijf ja, op dat dak? zoiets, zoiets, ja. Nog nooit een ooievaar in gehad. Nog nooit een ooievaar in gehad. Ze zijn alleen maar overheen gevlogen. En toen ja. vrolijk verder naar de, ja. de volgende gebieden. Maar de broeders van alles. Ik heb daar ook wel eens, dacht ik, een nijlgans zomaar inzien... Die had dan ja. opeens een stak opeens zijn kop boven dat nest uit. Ja, klopt, die zitten er af en toe ook wel eens op. Maar die gaan er gelukkig niet broeden. Nee. Um, maar goed, de kwikstaart en de wilde eend zijn ook hartelijk welkom in dat nest natuurlijk. Ja, we liepen hier even heen... omdat dit ook de plek is van de boerenzwaluwe. Hè? Ja, dit is een plek waar jaarlijks uh, 25 tot 30 paardjes boerenzwaluwen nestelen. En gisteren zijn Zagen we hier de allereerste boerderzwalen weer het boothuis invliegen. En we zagen ze net ook nog toen het nog... Uh, ja, ik dacht, Laten zullen we even er ietsje heen lopen? Ja. Want het zou toch mooi zijn? Kijk, uh, als ze er echt zijn, met, met z'n uh, tientallen... dan hoor je dat ook heel goed. Um, nee, nu de kwikstaarten weer heet Ja, we zien er wel twee ja, nu kwikstaarten. Ja. Um, even luisteren. Ja, de boel zit op slot. Jij hebt natuurlijk van alle sleutels... maar om nu weer te gaan rammelen met die sleutels... om even luisteren. Duke legt zijn oor tegen het boterhuis. Nee, ik hoor wel een eentje in de verte. Nee, de, het geluid van de We moeten we nog even op wachten. Maar ze zijn dus uh, uh, teruggekeerd. En zijn dat de eerste boerenzwalenweer die jij ook weer ziet? Het waren voor mij de eerste. Ja, die ik hier zag. Ik weet dat ze ongeveer een half week geleden zijn. De eerste, is het eerste groepje boven het naar de meer waargenomen. Niet door mij. Maar gisteren liepen we hier rond met een aantal mensen. En toen zag ik de eerste weer het boothuis invliegen en weer naar buiten. Ja. Dus ze zijn echt weer terug. Geweldig is ja. dat dan, hè? Het is ontzettend leuk. Want je weet, ze komen helemaal uit West-Afrika. En die beestjes vliegen dan weer helemaal hier naartoe. Omdat ze hier vorig jaar ook waren. En die, die gaan die weer ja, dat, dat is, is fantastisch. En, um... Terug dus naar dezelfde plek als waar ze vandaan komen. De, ja. de oudervogels, maar ook de jonge vogels. De jongeren die vliegen soms mee, maar niet altijd. Maar wat wel gebeurt is dat het mannetje en het vrouwtje... die er vorig jaar gebroed hebben, die komen ook weer samen terug. Dus het is, ze zijn ontzettend partner trouw, om dat zo maar te zeggen. Ja. En ook terug naar hetzelfde eh, nestje. Dat hoeft niet per se, maar wel dezelfde locatie. En als het nestje nog geschikt is, dan pakken ze soms ook wel het oude nestje. Ja. Nou, Dit seizoen gaan we vast nog wel weer verder praten over de boerenzwalu. Want het is leuk om even in het boothuis te kijken... over. Een een paar weken als we, er, als we ze echt allemaal kunnen, kunnen zien. Um, wat is er nog meer nu uh, neer In je pakje verrekijker erbij, wat zie je? Ik oh, zie wel een paar houdduiven vliegen. Oh, ja, nou, dat is niet, niet zo heel spectaculair. Ja, maar... Tellen ook ja, mee. Ja, zeker. Ja. Um, we staan hier nu even achter een grote. Wat gebeurt hier? Er staat een grote kar hier, een, een werkwagen. Een... Ja, er, er wordt wat gewerkt inderdaad. We zijn nog bezig met het weghalen van wat uh, oude rommel, zeg maar. Oude uh... rommel. Ja. Oh, kijk, daar gaat de boerenzwaluw. Ja, daar is hij. Dat is de eerste van het jaar. Oh. En je ziet dat hij hier ook echt hier een beetje aan het rondvliegen is. Dus hij heeft niet de intentie... Hij ja, komt weer terug. Ja. Hij heeft niet de intentie om hard door te vliegen. Het is geen nee. trekker. Dit is echt een vogel die hier, uh, die hier wil gaan broeden. En um, ja, hij komt nu weer een beetje onze kant op. We kunnen hem nu goed zien. Dichterbij, dichterbij. Meter of tien, meter of acht. Ja, zelange... Dus het boothuis ja. in. Ja. Ja. Um, bij die boerenzwaluw zie je dan ook die lange staartpennen. Hè? Ja, dat klopt. Die hebben ze alle twee, het mannetje en het vrouwtje. Het mannetje heeft een iets langere staart, zeg maar. maar dat kun je eigenlijk al zien, alleen zien als je ze in de hand hebt. Maar ze hebben een hele lange staart. Ja. Hebben we hier alleen uh, boerenzwaluwen? Nee, we hebben uh, ook de huiszwaluw. Die zit uh, tegen ons kantoor bij Stadzicht. Maar die komen nu ongeveer in Nederland echt binnen, dus die zijn er nog niet. En de oeverzwaluwen die hebben we ook. Die zitten in de Hilversumse bovenmeent. En over een maandje, ongeveer, hebben we ook de gierzwalen weer rondvliegen. Ja, en die hoor je dan wel, hè, ja, duidelijk. Ja. ja, gaat hij weer een beetje, beetje... Is hij een beetje aan het jagen ook? Een beetje insecten zoeken? Ja, hij zal ongetwijfeld honger hebben na die hele lange reis. Dus dat, dat denk ik wel. Maar hij is ook aan het voorverkennen. Gewoon van, hoe ziet het er ook alweer uit? Een beetje, gewoon weer... Ja, ja. Hoe ziet het eruit? Hoe, wat, wat was mijn gebiedje ook alweer? Dat doet hij niet? Um, We zien er nu één. Is het er nu één, denk je? Ik zag er gisteren al drie rondvliegen. Oh, dus het oh, okay. kan best zijn dat er al meer in de buurt rondhangen, hoor. Ja. Wat heb je nog meer uh, teruggekregen nu hier bij het Naardermeer aan, uh, aan vogels? Nou, eigenlijk is dit weekend de lente volledig losgebarsten. Wat we, wat we hoorden. De fietussen zijn massaal teruggekeerd. Ik had er gisteren twintig hier op dit, uh, dit stuk. Ja. De Tjiftjaf zink al uh, anderhalve week ongeveer. De Blauwborst is weer vol terug. De Rietgorsen zijn hard aan het zingen. De eerste boompiepers waren er gisteren. Maar degene die nog een beetje ontbreekt is de purperrijger. Want die had ik al verwacht. Ik had ja. vorig jaar mijn eerste op 28 maart. Nou, dat is ondertussen alweer anderhalve week geleden. En nu is er uh, vorige week eentje gezien net buiten het Naardermeer. En dat was het. Meer zijn we nog niet gezien. Dus die worden opgehouden door die koude golf van de afgelopen weken. En waar, um, waar zitten ze dan nu? Ik, ik denk dat ze in Frankrijk zitten. Frankrijk, België. Maar ze beginnen langzaam deze kant op te komen. Dus ik verwacht binnen een paar dagen zijn ze wel terug. Ja. En ze worden dan getriggerd door de, de, de temperatuur in Frankrijk. Hè? Zij ja. weten natuurlijk niet hoe, hoe die hoe er is. Klopt, ze worden gestuurd door de temperatuur in een overwinteringsgebied. En als het daar wat lekkerder weer begint te worden, dan komen ze deze kant op. En als het in Frankrijk dus heel koud was, dan is dat letterlijk een barrière voor ze om deze kant op te komen. Ja. Hoeveel uh, purperrijgers uh, broeden er hier? Uh, nou, op dit moment het magische aantal van 102. Dat waren er een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, waren dat er. Uh, ongeveer rond de 50, Maar ja. de, oh, vorig jaar is het dus verdubbeld, het aantal. Ja, ongelooflijk. Ja, heel, he? heel mooi. Hij is, hij is ook van de rode lijst af nu. Dus het ja. gaat echt wel goed met die soorten. Um, ho hoe komt dat, dat het zo goed gaat met die uh, dieren? Uh, we hebben speciale maatregelen voor ze getroffen. Want uh, purperijgers broeden in het riet. En dat riet werd hier aangevreten door ganzen. Dus dat riet kon niet lekker tot ontwikkeling komen. We hebben iets heel simpels gedaan. We hebben bepaalde delen van het riet afgezet met een soort van uh, uh, gaas. Zeg maar, een soort van netten. Daardoor konden die ganzen niet meer in het riet zwemmen. En daardoor konden ze het riet ook niet meer opeten. En juist op die plekken zijn de aantallen behoorlijk toegenomen. Er zijn de aantallen letterlijk verdubbeld. Ja. Maar zijn dan op een andere plek de ganzen verdubbeld? Ik heb nee. het op boerenland waar ze ervan balen. Ik heb het niet gezien. Nee, nee. Dat heb ik niet gezien. Nee, het is vooral het eten van het riet wat ze hebben gedaan. Oh, dus okay. dat, Niet het broeden, maar echt het eten van het riet. En dat, dat is voorkomen door die netten ervoor te plaatsen. En dat heeft weer geleid tot twee keer zoveel Ja. Goed. Dus de boerenzwaluw is terug. Fietus, rietvogels. Maar op de purperreiger moeten we nog heel even wachten. Ja, die is de volgende week weer. Ja. Nou, dankjewel, Luc Hogestijn. U hoorde het derde deel, het Allegro Moderato... uit het harpconcert in Best Groot, opus 4, nummer 6... van Georg Friedrich Hendel... uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields... met als solist Marisa Robles op harp. Het is de meest bedreigde van de vier watersalamanders... die in ons land voorkomen, de kamsalamander... Onder andere te vinden in de poeltjes rond landgoed Arsen in Zuid-Limburg. Verslaggever Merlijn Snijders gaat samen met Henk Heiligers... van Stichting het Limburgs Landschap op zoek naar dit prachtige amfibie. De waadbroek gaat aan, Henk. Ja. En we gaan op zoek naar fuiken. Nou, eigenlijk naar na de salamanders. Die fuiken weet ik denk ik wel te vinden... maar we hopen dat er salamanders in zitten. Dat is natuurlijk altijd even een beetje de vraag... want de natuur laat zich niet sturen... Maar ik heb goede hoop. Op zich zouden ze nu uh, in actie moeten komen. Ah ja, het is, is hoogtijd. Dit is uh, paringstijd, dus ze zijn op z'n best. Uh, ja, dus ze zitten nu in het water. Uh, door het jaar heen zitten Salamanders gewoon vaak op het land. Ze zijn nu ook ver weg op z'n moois, want ze moeten het nu gaan doen. Dus ze moeten de vrouwtjes versieren, zou ik maar zeggen. Dus de mannetjes zijn op hun moois. Ja, de mannetjes zijn verreweg op zijn moois, maar dat is met vogels ook, zo met heel veel dieren zo. Niet met alles, Henk. Niet met alles, maar wel met heel veel. Nee, maar ze moeten zich wel van de beste kant laten zien, en uh, dat speelt nu, en daar gaan wij nu naar op zoek. Hoeveel soorten leven hier, Henk? Er zijn vier soorten watersalamanders in, uh, in Nederland. We hebben ook vuursalamanden, maar zij zijn een andere groep. Maar van de watersalamanders die zitten hier eigenlijk allemaal wel in de omgeving. Dat is eigenlijk wel, ja, dat is in Nederland wel redelijk uniek. Niet dat het niet op meer plaatsen kan, maar hier tegenaan liggen de Ravenvennen. Dat is een uh, vennen- en heidegebied. En daar zit ook de vinpootsalamander. Die zullen we trouwens zien in de tv-serie. Oh, dus aanstaande vrijdag. Aanstaande he? vrijdag. We gaan nu op zoek naar andere soorten. Nou ja, hier zie je al een beetje uh, wat terug van het, van het wat kleinschaligere landschap. Hier liggen wat... Uh, waterstroken, hier staat wat willig. Hier liggen wat grotere weilanden. Nou, Even door het hekje. We gaan hier naar links. Kijk, we, nou, we komen bij een klein poeletje aan. En je ziet dat ik daar uh, twee vuiken in heb staan. Oh ja, ik zie ze. En nu hopen we dat ze fijn de fuik zijn ingezwommen. Maar dat gaan we nu kijken. Nou, ik ga even het water in. Ik zou, ja. Ja, als je verstandig bent, blijf even op de kant. doe ik, Henk. Er, ja, ik denk wel 20 in. Dus succesverzekerd zou ik bijna zeggen. En dit is van twee nachten. Wat fantastisch, ik zie de kam. Klopt dat? Je ziet wel kam, maar geen kam, ik zie nog geen kam salamander. Oh. Dat zijn toch allemaal kleine watersalamanders. Hè? Maar dat is ook niet zo vreemd, want kleine watersalamander is verreweg het meest algemeen in heel Nederland. Oké. Okay. Maar dan zie je eigenlijk in. in uh... In een nachttijd, of twee nachten. Heb je boven blijft... de 30 salamanders? Ja. Maar allemaal kleine water. Nou, er zit er nog wel iets anders bij. Ik dacht al, waarom pak je ze niet? <laughs> waarom blijven die twee <laughs> nog achter? Nou, deze soort die kleine water salamander vertelde ik al. Die is eigenlijk gewoon in heel Nederland te vinden. Dat geldt niet voor deze. Wel in een groot deel van Nederland is de Alpenwater salamander. Nou ja, Alpen. Je zou bijna zeggen hij komt uit de Alpen. Dat is wat overdreven. Maar je ziet, ja, je ziet eigenlijk meteen dat het een hele andere salamander is als de kleine watersalamander. Is wat ja, grijsblauwig aan de bovenkant. Maar het mooie begint ook in de overgang van de boven naar de onderkant. Je krijgt een, een beetje grijsblauwe bovenkant. Dan krijg je allemaal stippeltjes. En als ik dan even het cuvet omhoog laat, zie je een prachtige oranje onderzijde. Maar ik ben eigenlijk heel specifiek op zoek naar kampsalamander... Maar je ziet al, Ik heb nu, uh, we hadden 1940, ja, we ruim 30 salamanders even in één fuik. Ja, er staat er nog in zo'n klein plasje. In zo'n klein plasje, ja. ja dus tof. we gaan ook nog even die andere fuik... Ja, uh, op zoek naar die kam. Ja. ja, die kampsalamander is ook een heel stuk groter. Dus die zou ook meteen opvallen. Maar Henk, we hebben nu helemaal geen kampsalamander nee. gevonden. Ja. Maar betekent dat die er gewoon niet meer is? Nou, daar ga ik niet van uit, want we hebben hier een aantal grotere poelen liggen. En dat zijn eigenlijk de beste plekken. Maar daar lopen we nu naartoe, want dan kan ik daar meteen wat over vertellen. Even de spullen mee. Moet ik nog iets dragen? Nou, als jij deze... Kun je deze? Gaat ja? dat? Super. Kijk. Ja. Ik zie alweer een vuik. Ja. Je ziet daar de fuik staan. We gaan er aan die kant in. Nou, eens even kijken. Ik weet niet of jij... Valt jou iets op? Ja, ik zag één namelijk een soort monster. Daar rechts in de bovenhoek. Een nou, hele grote dikker. Ik zie al helemaal meteen dat er salamanders bij zitten die opvallend groter zijn. Ja. Ja. En zal ik, er eens, ik zal even er even een mannetje uitpakken. Die doen we dan meteen in de cuvet. Ik zal er een kleine watersalamander bij doen. Ja. Je ziet hier bij die echte kam, daar zie je echt een hele, ja, echt een hele prominente kam erop zitten. Ja. Die staart loopt eigenlijk helemaal door, die kam over die staart. En aan de achterkant van dat mannetje, ja, daar, daar gaat hij over in het wit. Waarvoor is die kam? Ja, dat heeft alles te maken met uh, voorplanting. Het is voor het mooie. Oh, okay. Het is uh, show. Ja, het is show. Vooral imposant. Een beetje hanengedrag bij je uh, amfibieën. Het vrouwtje, ja, wat zou die zijn? Ik denk dat hij wel 15 centimeter, ja. 16, 17 ja. centimeter zal zijn. Is aan de bovenkant een beetje ja, bruinig. Ja. Maar hier gaat hij ook in witte bij... kleine stipjes. Gaat hij in de zijkant over naar de, een oranje buik met allemaal hele grote zwarte vlekken. Nou, dat valt eigenlijk meteen op dat hij heel groot is. Ja, want die klein. Die kleine water, salamander. ik denk dat die een derde is. Ja, dat denk ik ook. Dat die nou hier zit, in dit poeltje. Ja, nou dat had ik eigenlijk wel verwacht, eerlijk gezegd. Oké, okay. maar dat je nam hem gewoon idee. eerst mee naar een ander. Nou ja, het is, ik moet natuurlijk de wel... De spanning al... te verhogen. <laughs> nou ja, het, had ook, het, is, het is natuur. Je kunt het natuurlijk een beetje plannen. Het is wel een goede poel, maar toen ik hem hier twee dagen geleden zag... Ik oeh... Hij is wel redelijk goed dicht begroeid. Ja, ja. Maar die kamsalamander die zit in het gebied, kan ook best oud worden. Dus als hij ook een jaar geen voorplanten heeft, is dat nog niet zo ramp. Die kan makkelijk tien jaar worden. Tien jaar? Ja. En die, die maakt gebruik van de omgeving. Dus ook als het water een tijdje weg zou zijn, en na, na vijf, zes jaar komt er water, dan is die kamsalamander nog steeds niet weg. Dus we hebben hier eigenlijk nu bij elkaar eigenlijk drie soorten zitten. Maar deze, ja, die kam is gewoon heel erg. Salamander. En daar was het vandaag wel om te doen. Ja. Dus we hebben ons doel wel bereikt. Mooi. Al dus Henk Heiligers van het Limburgs Landschap... samen met verslaggever Merlijn Snijders. Uh, veel meer salamanders, waaronder de vinpoot-salamander... kunt u zien in de uitzending van Vroege Vogels TV. van aanstaande vrijdag. Dan duiken we twee dagen en nachten... onder in Nationaal Park de Maasduinen in Limburg. Vrijdag vijf over half acht op NPO 2. naar Cabeza uit de speelfilm Sand of a Woman met El Pacino van de Argentijnse zangercomponist en acteur Carlos Gardel. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws, dat dan gelezen wordt door Juri Stubenitsky. Met schroevers ben je meer waard, nu en in de toekomst. Wij leiden namelijk al meer dan 100 jaar supportprofessionals en office managers op en weten dus als geen ander hoe onmisbaar hun vak blijft. Want directie en management kunnen nu helemaal niet zonder rechterhand. Kies voor zekerheid. Kies een opleiding van schroefers. Vanavond in Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? Hey tip, desnoods fake je dat je een druk hebt. Wanhoop is zo onaantrekkelijk. Ik vind hem niet smeken, dat staat heel wanhopig. Jij vindt, ik neem die zaak van jou over. Zuidas. Vanavond om kwart over negen bij BNN Vara op NPO 3.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 NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Ado Den Haag speelt vandaag zonder publiek tegen FC Utrecht. De supporters zijn niet welkom in de domstad vanwege rellen in Utrecht gisteravond en afgelopen nacht. Tientallen hooligans volgden met elkaar in een woonwijk en liepen over de A12. Twintig mensen zijn aangehouden. In Japan is een man gearresteerd die zijn zoon ruim 20 jaar in een kooi vasthield. Volgens de vader was de jongen onhandelbaar vanwege een geestelijke beperking. De zoon zit nu in een zorginstelling. Premier Rutte en enkele andere leden van het kabinet beginnen vandaag aan een handelsreis door China. Er gaan vertegenwoordigers mee van zo'n 165 Nederlandse bedrijven. Nederland hoopt te profiteren van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Binnen een etmaal is er 2 miljoen euro ingezameld voor het verongelukte Canadese jeugdijshockeyteam. Tienduizenden mensen hebben geld gedoneerd aan de getroffen families. Gisteren botste de bus van het team in Canada tegen een vrachtwagen en vielen er 14 doden. Het weer, het wordt een mooie dag, maximaal 18 tot 22 graden, vooral in het oosten zon, in het westen hoge bewolking, morgen ook geregeld zon en een paar graden koeler.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 Ja, er is een enorme ophef hier in uh, stadszicht, want we zijn helemaal blij. Onze vaste luisteraar Pink, die we al zo lang niet gezien... Ja, Pink, ja, je trekt nu een gezicht van waarom moet dat nou op de radio? Maar we zijn zo blij dat je weer even binnenkomt, al jaren rent en schuifelt ze hier rond. En dan nou komt ze weer eens even langs. Nou goed, ook lente voor Pink. Welkom. Half negen geweest, tijd voor onze columnist. En dat is vandaag Franka Treur. Geboren en getogen in Meliskerken, Zeeland. Studeerde Nederlands en literatuurwetenschap in Leiden. En onder andere bekend van de romans Dorsvloer, vol confetti en Hoor nu mijn stem. Vorige maand verscheen haar bundel psychologische verhalen getiteld Slapend Rijk. En nu hoort u haar column. Hier is Franka Treur. Toen ik ruim tien jaar geleden in Amsterdam kwam wonen, fietste ik elke dag door de stad alsof ik jarig was. Het was mei en het was al heerlijk warm. Alles wat het kon bloesemde en bloeide. De mensen hadden hun ramen wijd open om de geur van het voorjaar binnen te laten. En ik vond het een groot voorrecht onderdeel te zijn van zoiets moois. Ik woon hier, dacht ik verrukt. Het is nu ook mijn stad. Als ik tegenwoordig van west naar oost fiets, en dat doe ik een paar keer per week... ...stop ik mijn neus in mijn sjaal in de hoop dat die de uitlaatgassen filtert. Fietspaden zijn overvol met scooters... ...en op de weg is het een optrekken en afremmen van veel te veel auto's... ...bestelbusjes en vrachtwagens. Misschien komt het door al die publicaties van fijnstofmetingen in mijn buurt... ...dat ik me nu zo van die smerigheid bewust ben. Meestal fiets ik over de nassaukade. Een bewoner van die kade had in de krant gezegd... ...dat hij nooit in de deuropening kan blijven staan voor een praatje... Elk praatje zou hem een week van zijn leven kosten. Het leek me schromelijk overdreven, toch denk ik iedere keer... ik fiets, verdomme die godganse kade af. Laatst kwamen de eerste luchtkwaliteitmetingen van de nieuwe Tropomy-satelliet binnen. Op een kaartje zag je de pluimen stikstofdioxide boven de lage landen... met name rond de randstad. Bij de zee wonen helpt niet, was het eerste wat ik dacht. Maar goed, wat wil mijn focus op de vieze kant van de stad mij vertellen... Dat ik tien jaar geleden dacht dat ik een stadsmens ben, maar dat ik het toch niet ben. Een echt stadsmens inhaleert natuurlijk nog een keertje extra en zegt, dit had ik even nodig. Mijn nieuwe onderbuurman had vorige zomer al in de gaten dat ik geen stadsmens ben. Die draaide in de maanden juli en augustus, 24-7, 100% NL op flink volume, totdat de overburen weer eens de politie hadden gewaarschuwd. Toen ik voorzichtig zei dat ik zo niet kon schrijven, vond hij, vers aangekomen uit een Friesdorp, dat ik er maar aan moest wennen dat ik in Amsterdam woonde. Of anders een hutje op de hei gaan zoeken. Inmiddels denk ik dat hij gelijk heeft. En heb ik mijn zinnen gezet op een buitenhuisje met een bloemig ruikende tuin voor in de zomer. Het komt samen met een ander verlangen. Dat van het bezitten van een afgepaald stukje grond. Nu heb ik een appartement op eigen grond. Maar ik heb alleen een bovenverdieping met een balkonnetje van net een vierkante meter. Dat het eigen grond is betekent in zoverre iets dat ik geen erfpacht betaal. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is een piepklein stukje van de aarde... waar gras op groeit en fluitenkruid. en wellicht ook een verdwaalde brandnetel... want ik zou dat gras niet elke week gaan maaien. Gladiolen mogen er ook op. En stokrozen, seringen en mimosa. En een leger, kevers, wormen en vlinders. Een stukje aarde bezit je natuurlijk nooit echt. Je hebt het altijd maar in bruikleen. De aarde is alleen maar van zichzelf. Maar dat afgepaalde stukje... zou in die afgebakende periode dat ik het in beheer heb er heel uitbundig bij liggen. De mega quintet speelde Oekros, een van de Russische volksdansen van de Rus Liadov. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Op naar onze venolijn, het antwoordapparaat van de natuur. U kunt altijd bellen 035 6711 338. Kenny van Pijkeren uit Almelo. Vandaag heb ik de eerste dagpauw oog gezien in onze achtertuin... En sinds een paar dagen vliegen er voor het tweede jaar wilde bijen rond bij het Insectenhotel. Robert Boer uit Bussum. Er is nog steeds een ware orgie aan de gang in de vijver achter ons huis. In het ondiepe deel van de vijver bespringen de heren de dames dat het een lieve lust is. Was het in het begin nog acht kikkers op het hoogtepunt, na een week was het aantal gegroeid naar zo'n twintig. Als resultaat van dit paningsvistijn liggen er nu al 15 grote klonten met kikkerdril. Sitske Kinstra, u treft een heugelijk bericht. De geluidsoverhalstmiero is er weer. Ik was zo bang dat hij ook doodgegaan zou zijn. Want ik hoorde hem maar niet en ik hoorde hem maar niet. Maar nu was hij er wel. Geert Kramer in Baren. Ook in Baren is het jiftje gearriveerd. Met huip van Haren in Tello. Afgelopen vrijdag zaten de bruine solitaire bijtjes in mijn tuin. De zogenaamde vosjes. Jeanette Essink uit Koekangen. Deze week vloog op dinsdag het eerste kleine koolwitje door de tuin. Op woensdag de eerste vrouw Zwartkop kwam op bezoek. De bosammonen hebben een mooi wit tapijt in de borders gelegd. Langs de vijver bloeide de eerste dotter. Dag. Klaasing uit Eindhoven. Gisteren hebben we de eerste take. ...van onze kater afgehaald uit zijn nekkie. Dat is nog een heel gevecht. Peter van der uit Westerpoort. Terwijl ik zit te kijken naar een grote bonte specht... ...die zo ongeveer de hele pindakaaspot aan het leeg hakken is... ...zie ik over het paardje langs de vijver een wezeltje lopen. Dit is de tweede keer. En de buurman heeft hem al gezien met een badjongen. Dus het is hier weer een paradijsje. Nou, dat is het zeker. Een wezel die horen we niet vaak op de Venolijn. Uh, dank voor al uw meldingen. 035-6711-338. We gaan naar Beleefde Lente. De webcams in de nestkasten van vogelbescherming. Spectaculaire beelden de afgelopen week, weken bij Beleefde Lente... van vechtende slechtvalken. Vorige keer had Vrouwtje 2 de nek al gebroken van Vrouwtje 1... Ja, en nu komt vrouwtje 3 de nestkast binnen en vecht met vrouwtje 2. En die buitelen al vechtend van de toren, terwijl mannetje uh, in paniek rondvliegt. Uh, als de rust is teruggekeerd, dan legt uh, vrouwtje 2, die is uiteindelijk gewoon weer teruggekomen... Op tweede paasdag haar eerste ei. Ook bij de nestkast van de kerkuil is het raak. Een koppeltje kouwen kraakt de nestkast en stopt hem vol met takken. En de kerkuil loopt ja, verdwaasd rond over die takken als ze terugkeert. En dan gaan we naar Friesland. Want daar ontrolt zich echt een complete, dramatische en eh, gewelddadige soapserie... bij de zeearend en de havik. Aan de telefoon Sip Veenstra van natuurorganisatie Het Frieske Gees. Sip, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat nest waarover we het hebben was dus voorheen een nest van de zeearend. Uh, die kwam dit jaar eerst weer eventjes terug. Toen kwam de Havik, legt daar eieren, inmiddels drie. Maar die zeearend die blijft daar maar uh, stampij maken, hè? Ja, ja, dat klopt. Maar het was eigenlijk altijd al het nest van de, van de Havik. En vorig jaar heeft zeg maar, de zeearend het nest gekraakt. En die heeft er een jongen heen groot verbracht... En nu wil je graag. Uh, heeft hij een nieuw nest gebracht. Maar hij heeft nog steeds binding met het nest. Dus hij. Ja. Zullen dan Hij of zij nog op het nest. Of er nog eieren in liggen. liggen, liggen of niet. Dat maakt, maakt hem niet zoveel uit. Of haar. Ja, en ze staan, ja, die camera die staat er natuurlijk fantastisch goed op. Je ziet ja. die reusachtige zeearend. Uh, ja, schreeuwen en kabaal maken. Terwijl die haviken dan rond haar hoofd uh, vliegen. Um, ja. Maar er liggen dus nu drie havikeieren in. Is daarmee de strijd beslecht? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik durf er niks over te zeggen. Ik moet zeggen, he, want uh, moet ik even kijken. 3 april was dat. En toen verscheen in één keer het vrouwtje CEA en kwam eraan. Het vrouwtje dat schoot van het nest af, daar had ik. En, was, uh, en toen kwam de CA op het nest. En toen werd die, uh, ging die zeearend voor de eieren staan en ik keek ernaar... en het bleek gewoon al erop gaan zitten. Ja. Dat was heel vreemd. En op dat moment uh, vel, en dan vallen die ik er nog veel aan... en uh, nou, dan wordt het trouwtje een beetje te heten onder de voeten... en ja. dan gaat ze er vandoor. Ja, ja. ja je uh, ziet het allemaal voor de camera gebeuren. Je zou denken, als die zeearend op die eieren gaat staan... of ze opeet, of ze eruit gooit, dan is het toch over en uit. Wa waarom ja, lijkt, zou die vogel ja. dat niet doen... Ik heb geen idee. Dat, dit is gewoon iets heel nieuws. Hier ja. weten we helemaal niks van. Dus wat dat betreft, is het gewoon fantastisch. Ja, ja. Huh? Ja, of... Zou, ja, goed, het is te ver uh, doorge, doorgespeculeerd. Of je zou denken, ja, die zeearend laat daar een paar havikjongen uit eieren komen... en heeft daarna een paar handige hapjes voor als die zelf eenmaal jongen heeft. Ja, kan zomaar. Ja. Ik weet het niet. Le kan zomaar. Maar in ieder geval... Uh, wij verwachten vandaag uh, eigenlijk wel het vierde ei van de haven, als alles goed gaat. Ja. Eigenlijk een beetje tussen, nou, vanmiddag. een beetje gok om, maar vanmiddag zes uur tot en met uh, vanavond elf uur. Dan moeten ze toch wel het, het vierde ei gaan ja, en dan krijgen ze dan rustig de tijd om te broeden? Uh, jij zegt het, ik weet het niet. Nee, nee, nee, nee, nee het zijn allemaal nee, vragen. Nee, nee natuurlijk weet je dat niet, maar goed, we ja, zitten. Vano vanochtend op een webcam hoor je de zeehaarden ook al wel roepen. Ja. Dus hun zitten er maar op 250 meter van dit nest. Dus, uh... ja, en hebben die al uh, uh, eieren? Ja, die, die hebben eieren. Wij verwachten eigenlijk dat die ongeveer uitkomen rond 5 mei. Maar ja, we hebben de eieren niet gezien hoor. Dat is nee. puur op uh, observatie. En als je de havens zo bekijkt, komen die 10 mei uit, zo'n oh, beetje. Ja, ja. Nou, het is, het is fantastisch en verrassend. Oorspronkelijk was dit natuurlijk bedacht als camera op een zeearendnest. Ja, en nu hebben we plotseling een haviknest met een hele boze buurman in de vorm van die zeearend. Nou, ja. Sip, we blijven ervan genieten. Het zijn geweldige beelden. Um, ja, Dank je wel. beelden zijn echt uh, super. Die moet ja. iedereen zien. Ja, ja. Nou, 24 uur per dag kan je het volgen. Uh, ook via uh, vroegevogels.bnnvara.nl. Sip Veenstra van het Frieske Geer. Dank je wel. Hoi. Van de Russische componist Nicolai Metner... de derde variatie Crazioso uit de sonate in G-groot. Opus 44, nummer 2, uitgevoerd door Lawrence Kayale... op viool en Paul Stewart op piano. Sinds Darwin denken we uh, dat Van de Vogels... nou toch alleen de mannetjes zingen. Om vrouwtjes te lokken of om hun territorium te verdedigen. Daar doen wij iedere week toch verslag van. Uh, en dat vrouwtjesvogels... Nou ja, over het algemeen hun snavel houden. En als er dan ooit eens een vrouwtjesvogel zingend werd aangetroffen. dan werd dat afgeschreven als afwijkend gedrag. Maar. Catharina Riebel, gedragsbioloog, Universiteit Leiden. dat ligt heel anders, hè? Ja, nou, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja, uh, nou in de eerste instantie zijn ze natuurlijk sowieso nooit stil, die vrouwtjesvogels. maar ze roepen evenveel dan mannen ook. Hè. Dus wat wij het hele jaar rond hebben is dat vogels contact houden met elkaar. Eén eh, vogel waarschuwt de ander over iets. Dus die roepen die hebben we ook in de winter gehoord. Maar de zang die we nu in het voorjaar horen... Hè, dat, dat wat de, vogels, de zangvogels hun naam gegeven had... Eh, ja. dat horen we natuurlijk eigenlijk nu alleen. En eh, dit hebben we eigenlijk altijd gezien als een typisch mannelijk gedrag. Want nou ja, eh, dit is om het territorium af te pakken, Dit is om de vrouwen aan te lokken. Um, al een tijdje zijn er steeds meer uh, ja, verslagen en ook onderzoekjes die laten zien dat vooral in de tropen en subtropen toch ook heel veel soorten zijn met zingende vrouwtjes. Waar het eerst opviel waren de duetierende soorten. Nou, daar kan je niet omheen, daar zie je gewoon twee vogels zitten tegelijkertijd te zingen en het is een paadje. Nou, dat vond men ook eerst nog bijzonder en uh, je ik kan in wat de oudere literatuur heel veel aan discussies zien. waar mensen dan proberen te verklaren hoe dat nu komt. dat bij deze soorten het nu zo is dat dat vrouwtje ook eens zingt. Um, maar het blijkt dus nu, na onderzoek. en uh, daar zijn we met een grote club van onderzoekers. van verschillende continenten. gewoon aan de slag gegaan. We zijn alle literatuur gaan doorspitten. En uh, hebben gewoon een survey gemaakt. En hebben gezegd, nou we moeten vooral ook een keer. In de andere gebieden van de aarde kijken, waar de grote biodiversiteit is. Ja. Maar ook waar de soorten zijn die um, in die groepen zaankvogels zitten... die oorspronkelijker zijn, die dus dichter bij de voorouder ja. van de moderne zaankvogels zitten. Nu kun je een onderscheid maken tussen hoe het hier in Europa... en ik geloof mm -hmm. ook in Amerika, wat daar gebeurt, en de, de tropische gebieden. Hè? En als mm -hmm. we eerst even kijken naar de gebieden hier... Ja. Uh, West-Europa, Amerika, dan is het, begrijp ik nu zo... dat er toch meer vrouwtjes zingen dan we oorspronkelijk dachten. Klopt, dat is nu het spannende. Want toen wij gingen zeggen, nou, het klopt eigenlijk helemaal niet. Als je wereldwijd kijkt, dan is er veel meer zang dan men dacht. Maar het is ook zo, als je hier begint te kijken... dan is er ook veel meer zang dan men dacht. Want het is zo, dat, uh, dat is een survey... die hebben dan nu wat Belgische collega's gemaakt. Ook bij de Europese zangvogels zijn er misschien 30 à 40 procent... Waar er ergens verslag gemaakt werd dat het vrouwtje wel zingt. Het is veel zeldzamer in de totale hoeveelheid tijd. Maar niet uh, zo zeldzaam als we dachten. Dat we dat hebben niet gewoon gebeurt. niet gekeken of niet geluisterd. Um, laten we eens even... De, de, de, we hebben een roodborst. We hebben een ja. verschillende volgens Klaarstaan een roodborst. Is dit mannetje, vrouwtje? Ja. Kan dat zo gezegd worden? Nee, nee, ik kan het niet zeggen. Ik kan het niet horen. Nee. <laughs> ik werk nu ook niet aan deze soort. Maar het zou ook uh, zonder heel gedetailleerd onderzoek. Hè. Nu, alleen na, door het mm -hmm. luisteren, kan ik het niet horen. Of kan je bij deze soort ook niet zeggen. Er is een klein onderzoekje waar uh, uh, wel gekeken werd. En toen bleken we. Hier en daar wat verschillen tussen die mannen en vrouwen. Maar het overlapte ook heel erg. En er waren toen ook niet zoveel individuen in dit onderzoek. En dit is eigenlijk ook het probleem. Dus we hebben eigenlijk bijna überhaupt geen documentatie. Nee. Eh, maar dus het is wel zeker dat dus het ook we... om vrouwtjes gaat. Want een nou, roodborstmannetje ik... en vrouwtje lijken ja, ik... erg op elkaar. Ja, ouderlijk, maar ook de stem. Maar ik, ik ga ervan uit dat de roodpoors de mannen en vrouwen zelf het verschil kunnen horen. Want het ja. zou natuurlijk te gek anders zijn. <lacht> ze gebruiken dat ook om elkaar aan te trekken. Maar zij gebruiken dit vooral ook in de winter om een territorium af te bakken. De man en de vrouw hebben allebei een winterterritorium. En daar gebruiken ze de zang dus ook in het najaar. Het is een van en, de weinige soorten hier die een najaar zingen. Waarom dachten wij dan altijd dat alleen maar mannen zongen? Um, dit is eigenlijk uh, een vraag die me ook nu altijd uh, stel, Want ja. ja, waarom eigenlijk? Als je ja. keer, uh, nu uh, zegt, nou, ze zingen ook. Hoe, hoe kan het dat we het niet gezien hebben? Ik denk dat het uh, een soort uh, een zelfvervoeling prophecy was. Het we hebben, ja? Ja. Als je denkt dat als je een vogel hoort zingen dat het een man is... He, dan is het natuurlijk zo dat elke keer dat je een vogel hoort zingen, dan denk je weer dat het een man is. Ja. He, dus je gaat niet eens meer kijken. Maar dat... dit is nou een vogel waarbij mannen en vrouwen op elkaar mm -hmm. lijken. Uh, maar bij andere vogels, waarbij het verschil groter is, mm -hmm. zien we dan ook ja. echt vrouwtjes, die er heel anders uitzien, ook echt zitten zingen. Ja. En dat is dus uh, bij veel van die Australische vogels het geval. Dus die collega waar ik samen mee mm -hmm. gewerkt heb, Naomi Langmoor, is uh, daar een onderzoeker. Die veel aan deze soorten werkt. Daar heb je bijvoorbeeld dat ornaatelfje. Daar hebben we volgens mij ook een opname het hier. Het dat, ornaad -elfje. Ornaad -elfje. dat is een prachtige vogel uit Australië. Het ornaatelfje. De man is het is een paas. Ik kijk even naar onze technologie. Ja, die... Al die vogel... ja, en wat is de Engelse naam daarvan dan? Heeft u uh, dat te... is de Superb Fairy wren. De, oh, een Wren. Dat is ja. een winterkoning, hè? Nou, die, die ook. We hebben maar heel veel rens, Dus die superbe... Oh. Uh, uh, nou, ik, ik denk dat dit erin... Ja, ja? Nou, wat ja? zo? Maar we nemen Laten de andere dan. ook. En daar hebben we een opname... Anna. van een man... en een vrouw... Nee, ik, hoor nu, ik hoor nu steeds hetzelfde. Ik of, of ze We zitten in de loop. <laughs> ja. Maar goed, vertelt, vertelt u maar even wat u daar... Nou, bij... Het is zo, als we nu de andere opname ook gaan mm -hmm. horen... ik denk dat het zo nog gaat lukken... Um, dan horen we wel dat het anders klinkt... maar dat klinkt elk individu ook een beetje anders. Maar je zou niet kunnen zeggen dat het ene is eenvoudig... en dat het ander is ingewikkeld. Ja. Het is wel even complex. Maar ze hebben heel uh, uh, duidelijk anders aan bij deze soort... Allebei zingen ook gewoon ja. lange stukjes zang ergens hè, ja. in een bomen En gebruiken dit uh, om partners aan te trekken en ook om hun territorium af te bakken. Dus ja. hier een soort, soortgelijk functie. En nou begrijp ik dat het in de tropen veel vaker voorkomt, mm -hmm. zingen de vrouwtjes, dan hier. Ja. Van waar dat verschil? Um, dit proberen we eigenlijk nu al te zoeken. Mm. Want we hebben nu eigenlijk vastgesteld dat er heel veel zang ook bij vrouwen is. Um, wat we nu al kunnen zeggen is dat um, er een heel sterk verband uh, blijkt te zijn... tussen het hebben van een territorium uh, tijdens het hele jaar... Uh, versus het hebben van een territorium uh, uh, alleen maar in het voorjaar. Dus wat we hier hebben, zijn natuurlijk heel veel vogels... die alleen het voorjaar hun territorium verdedigen. Uh, wat we in Europa ook hebben, is dat we... Uh, eigenlijk alleen maar vogels hebben die uh, bij één groep vogels horen die heel modern is. En die zijn ook, de grootste gedeelten zijn teruggekomen naar de ijstijd. En uh, die groep lijkt eigenlijk heel apart. Um, daar, daar moet u even iets aan want dat snap ik niet. Wat bedoelt u? Oké, okay, we hebben in Europa um, ja? eigenlijk alle zangvogels die we hier hebben, die horen bij één bepaalde groep, ja. bij de passerieden. En die um, groep lijkt heel bijzonder in dat er bijzonder weinig. Zang bij vrouwtjes is. Ja. Dus als je bij alle andere vogelgroepen kijkt, dus bij alle andere families bij de zangvogels, daar komt het sowieso veel vaker voor. Dus dat zijn dus oude, mis... oudere soorten? Zegt ja, u? Of... Gede... ja, dus niet oudere soorten, maar die ja. zijn er dus als je naar de stamboom van de vogels kijkt, dan heb je al die takken en dan zijn er weer takken mm -hmm. die van de takken afgegaan zijn. En die vogels die we hier hebben, die zijn heel recent allemaal ontstaan. Dat zijn ja. vrij moderne soorten. Ja. Um, maar het is ook zo dat we hier uh, qua families, of ook van die meer oorspronkelijke groepen hebben we dus in Europa bijna geen. En daar lijkt dus bijzonder veel zang te zijn. En dat is ook wat ons analyse had laten zien... is dat waarschijnlijk het zo was dat die laatste gezamenlijke voorouders... van alle moderne zangvogels dat het daar waarschijnlijk normaal was dat de man en de vrouw gezongen hebben. Ja, ja, ja. En wat we nu hebben is dus... De oud dus ja. ze hebben het en, weer verloren. Ik, ik ze ik zijn gestopt. Het. En ze zijn gestopt. Ergens in de evolutie ja. is hebben, hebben zeg maar onze, in de westerse wereld dan... vrouwen dat grotendeels uh, verloren. Ja. Um, maar de vogels die hier uh, een jaar rond een territorium moeten bewaken... die zingen meer. De roodborst bijvoorbeeld bewaakt ook in de winter. Ja, de roodborst past in het patroon. Maar we hebben ook andere vogels die hier blijven... en dan toch ook niet, ook niet zingen. In het Maar in de uh, tropen en subtropen... Ja. daar blijkt het, sterk, het verband heel sterk te zijn. Dat als je het territorium de het de hele jaar ook moet verdedigen... Ja. Dat er dan ook het hele jaar gezongen wordt. Ja, door uh, de man en door de ja. vrouw. En niet alleen maar contactroepjes of alarmroepjes. Nee, echt, roepjes, echte maar echt. Uh, laten we nog eens. Uh, we ja. hebben nog een uh, Alpen uh, ja, Of de waterspril nou, had u geloof ik? Ja, dat zijn twee voorbeelden van L nou, de Europese de, vogels. Uh, kijk vrouw even vrouw ja, Jimmy zingt. moet schakelen en doen waterspril, ja, Jimmy. Zie je die uh, klaarstaan in je computer? <laughs> en gooi anders die Alpen maken. Ja, tussendoor. we zien de maat aan het werk. Ja? Oh. Zit de waterspril? Ja. En, ja. en wat, dit is een waterspreeuw? Man, ook nu vrouw? kan ik weer niet zeggen nee. of het een man of een vrouw is. Omdat ze het allebei um, doen. Ze doen? Ja, dat is ook een soort waar we allebei zingen. Um, ik heb met een Franse collega nog contact gehad voor de uitzending... om me snel nog maar te checken. Want ik weet dat ze dan recent onderzoek over gedaan had en ook gepubliceerd had. En uh, die um, mannetjes en vrouwtjes zingen hier ook buiten het broedseizoen. Dus dat kan je ook af en toe horen. En ze zingen ook allebei tijdens het broedseizoen en ook in het nest en rond het nest. En uh, nou ja, ze is daar nu bioakoestisch onderzoek uh, aan het doen. En ja. uh, daar, nee, binnenkort zullen we er meer over horen. Maar ze zingen allebei. Uh, Man en vrouw. Dus daar hebben we nog een voorbeeld van Europees Vogel waar, waar ze bij allebei. Zingen. De zingen. Nou is dat voor ons natuurlijk best wel een, uh, een, een, een lichte shock om, te, <laughs> om te, te, te horen dat er zoveel vrouwtjes ook zingen, vooral ja, in de tropische gebieden. Voor de tropische gebieden, de mensen daar... vinden die het minder grote verandering. Die zijn die daar veel meer aan gewend... dat ook vrouwtjesvogels heel mooi zingen? Um, ja, dat weet is ik eigenlijk. Een heel ander uh, ja, nee, maar de ik denk dat het zo is. Ja, precies. Dus ja. Die, um, uh, als je onderzoekers uit die uh, regio's uh, spreekt... Uh, die vond het juist altijd zo raar... dat ze de boeken allemaal lezen... waar staat naar de man zingt... en die vrouwen zingen niet, want... Uh, voor hun was het eigenlijk ja. uh, vrij normaal ook soorten ja. te hebben waar allebei geslachten uh, uh, uh, zingen. Maar het is zo dat um, ook heel veel van die vogels zitten natuurlijk ook in heel dichte bossen en je ziet ze niet eens. Nee, nee. Uh, dus als je in de, in, de, in de tropen, in ieder geval als je in, in het bos zit, is het natuurlijk zo dat je de stem hoort. ja. En je ziet de vogel niet. Nee. Dus je weet toch niet of het een man of een vrouw is. Maar dus de mensen denken gewoon de vogel zingen. En ik denk dat veel mensen ook niet bij stilstaan of een man of een vrouw zingt. Ja. Maar het was dus een beetje de, de suprematie ja. van de westerse onderzoekers ja, om te zeggen... ...mannen ja. zingen, vrouwen ja, zingen niet. Maar eigenlijk echt ook uh, een soort... Ja, ik denk dat het echt een typisch voorbeeld is van een geografisch uh, uh, um, bias. Dat het gewoon echt zo was dat omdat het meeste onderzoek hier gedaan werd. Dus, want ja, ja, als je naar ja. de afgelopen 50, 60 jaar kijkt... Daardoor is dat uh, Universiteiten ja. Waar onderzoek, dit soort van onderzoek gedaan werd... dan is het Noord-Amerika en Europa. Wij gaan afronden. Oh, jammer. Belangrijk dat er kom nu nog terug nieuw dat licht uit. geschenen wordt... op uh, de ja. zingende vrouwen uh, in, de, in de vogelwereld. Ja. Katerine Riebel van Universiteit Leiden, heel hartelijk bedankt. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod...